Onder apothekers is nogal wat opschudding ontstaan de laatste maanden en zij voeren nu actie. Iemand die ons daar meer over kan vertellen is Nancy Zonneveld. Zij is apotheker bij Medi Meren, hier in Almere dus. Nancy, welkom. Welkom, hallo, dankjewel. <laughs> okay. Nancy, vertel, wat is er aan de hand? De apothekers die in actie komen. Met het. Ja, um, nou, we voeren actie omdat we, we maken ons zorgen dat we in de toekomst niet meer dezelfde zorgen kunnen leveren als die we op dit moment leveren. Ja. Ja, en dat komt eigenlijk door de maatregelen van de overheid. Dat ja. heeft op twee manieren eigenlijk effect op ons. Doordat ze, uh, door die maatregelen moeten we mensen ontslaan. Nou, je kan je voorstellen heb je minder mensen in de apotheek. Maar tegelijkertijd door die maatregelen moeten we veel meer um, regeltjes volgen. Ja. Um, ja Je kan je voorstellen dat dus er minder mensen en meer dingen te doen, maakt minder het moeilijk de om patiënt. de zorg te leveren. Ja, dit is minder, minder tijd ook voor de patiënt, natuurlijk. Ja, absoluut. En uh, langere wachtrijen. Nu valt het bij jullie mee, moet ik zeggen. Ik ben andere apotheken gewend in Almere, waar okay. ik soms een half uur, drie kwartier kon wachten voordat ik aan de beurt was. maar nou, Bij, bij jullie tevoren. is dit binnen vijf minuten is het weg. Uh, ja. Ja, een van die dingen, de regeltjes: de zorgverzekeringen vergoeden alleen nog maar de goedkoopste medicijnen, en de rest ja. niet. Maar een, een apotheek is niet alleen een winkeltje natuurlijk... waar je medicijnen kunt halen en pleisters en dergelijke. Uh, je moet de mensen ook advies geven. En medicijnbewaking ja. bijvoorbeeld. Krijgen jullie daar los van de prijs wat jullie verdienen... met de, de verkoop van de medicijnen een vergoeding voor? Uh, nee, dat is eigenlijk uh, goed dat je dat zegt, want dat is heel jammer. Uh, op dit moment krijgen we wel, moet je je voorstellen, een kleine vergoeding... Uh, voor ieder doosje wat we leveren en daarop dan natuurlijk de prijs van het doosje. Ja. Maar wat we graag zouden willen is dat we, vergoed, uh, dat we een vergoeding krijgen voor de dingen die we voor de mensen doen. Dus als we uitleg geven over medicijnen of als we, ja, ja. Over als we met de dokter overleggen over uh, bepaalde dingen. zouden we het fijn vinden als ze daarvoor betaald wordt ja. en niet alleen voor het afleveren. Ja, ja, want dan kunnen die medicijnprijzen omlaag gaan wat, uh, wat ze willen. Maar dan heb je dus wat je doet, daar krijg je ook voor betaald. En dat is op dit ja. moment dus ja. niet zo hoor. En het mooie is dan ook dat de, uh, nu als het, uh, als het slecht gaat, of door deze maatregelen uh, vallen er misschien apotheken om. Uh, maar dat is puur alleen gebaseerd op het geld. Ja. En wij zouden liever zien dat ze gewoon kijken naar welke apotheken zijn goede apotheken. Welke apotheken uh, leveren extra kwaliteit en extra zorg voor de mensen. Ja, ja, want het, het is wat ik zeg, het is geen supermarkt natuurlijk. Het is uh, bij, bij apotheken is toch wel belangrijk. Dat ze kwaliteit leveren. Ja, absoluut. Als, uh, als in, de of in, de, in de supermarkt iemand een foutje maakt. dan ga je terug, maar als een apotheker een foutje maakt. dan is het vaak al te laat, neem ik aan. Nou ja, het is dus absoluut noodzakelijk uh, dat we alles met aandacht uh, en tijd. Uh, uh, dat we de recepten bekijken. En het is gewoon heel jammer dat dat steeds moeilijker wordt. Ja, ja ik las dat het om uh, een prijsverlaging. ja, prijsverlaging is het niet. Het verschil tussen het goedkoopste en het duurste medicijn kan oplopen tot 80% uh, ja. per doosje, zeg maar. En gaat als die, die zorgverzekering... die wil natuurlijk het goedkoopste vergoeden. Ja. Uh, nou vraag ik me af... want dat is wat zijn aan jullie opleggen. Uh, als jullie alleen die goedkoopste mogen geven... ga ik dat merken aan mijn zorgverzekering spreken? Ja, dat, kan ik. dat is heel moeilijk voor mij om te zeggen. Want je moet je ook voorstellen... dat er, uh, de vergrijzing of het, uh, weet je, het aantal mensen... Ja. dat ouder is van 65... en dus heel veel geneesmiddelen slikt... wordt ook steeds meer. Dus de uitgaven aan geneesmiddelen worden sowieso meer. Ja. En in hoeverre dit dan dat de premie toch nog weer wat lager wordt. Dat is gewoon te moeilijk voor mij om te zeggen. Het is ja. heel ondoorzichtig. Ja, ik weet dat die van mij in januari weer uh, met 10 euro omhoog gaat per persoon. Ja. En we zijn met ze vieren, dus dat dat ja. het ja. aan. Ah, ja, absoluut. Ja, zit er trouwens verschil tussen die, de, de goedkoopste medicijnen en de duurst, of Is het puur de merknaam? Nee, het is uh, puur het merk. Het bevatten allebei uh, bevat het dezelfde werkzame stof. En het is allebei uh, uitgebreid getest... Uh, die dure medicijnen zijn gewoon wat duurder omdat die fabrikant daar alle onderzoek naar heeft moeten doen. En dat kost gewoon ontzettend veel geld. Ja. En de andere fabrikanten mogen dat laatst namaken en dat is natuurlijk een stuk goedkoper. Ja. Dus wij als apothekers zijn op zich wel voorstander van die goedkope middelen. Alleen de manier waarop de zorgverzekeraar dat nu aan ons oplegt met heel veel ingewikkelde uh, regels en administratieve lasten. Um, maakt het voor ons heel ingewikkeld, maar ook voor de patiënt heel vervelend. Ja. Want het krijgt steeds een ander doosje, wordt heel onduidelijk en vaak zijn medicijnen helemaal niet op voorraad, omdat iedereen het dan een doosje wil hebben. Ja, nee, dat is inderdaad. Ja. Uh, ja, en nu het, het goedkoopste medicijn vergoed wordt, mogen jullie daar dan zelf een winstmarge op doen? Zodat ook het advies en de huur van het pand en dergelijke verrekend kunnen worden? Zal nee, we, ja, nee. De, de Albert nee. Heijn heeft zijn cola duurder dan uh, ik zeg maar de, de C-1000 en dat weer goedkoper. Ja, precies. nee de, de geneesmiddelprijzen liggen vast, dus daar kunnen wij zelf niks aan doen. Uh, maar het is dus inderdaad zo dat wij een kleine uh, basisvergoeding krijgen en die is eigenlijk nu te laag om alle zorg die wij uh, willen bieden, zoals het uitzetten van medicatie, het overleggen met de huisartsen, daar, ja, wat je zegt, het pand, de mensen die er rondlopen, die, ja, daar krijgen we nu gewoon te weinig geld voor. Ja, dat is het probleem ook. Zijn de apothekers die door al deze dingen in de problemen zijn gekomen of, of gaan komen of ja. ze omvallen zelfs? Nou, het gaat voornamelijk om de jonge apothekers. Uh, zij hebben veel geld geïnvesteerd uh, door een apotheek over te nemen of daar uh, uh, een robot neer te zetten om het ja. allemaal uh, hè, wat efficiënter te laten verlopen. Ze hebben veel geld geïnvesteerd en hebben niet kunnen zien aankomen dat uh, dit zou gebeuren. En dus voor hun is het uh, voornamelijk heel, uh, heel vervelend. Zij ja hebben ergens op gerekend en die inkomsten komen er nu niet. En zij zullen echt in de problemen raken. Ja, ja en dan heeft ja. een apotheker natuurlijk ook ergens op gerekend. Dat is niet zo van, ik ga morgen een apotheek beginnen. Je hebt natuurlijk een hele studie eraan veranderd Ja, absoluut. En dat hoort dus ja. ook bij die investering. Ja. ja, het is een zesjarige studie en uh, vrij pittig. Een hele leuke studie, dat wel. Maar ik denk dat mensen zich dat niet altijd realiseren. Dat uh, de apotheker eigenlijk net zo'n lange opleiding heeft als de huisarts. En dat ja. we het samen dus... Uh, ook het beste kunnen doen. Ja, dat klopt. En wat is volgens de apothekers dan de oplossing voor deze problemen? Ja, toch nog... Uh... Ja, nou ja, wat wij dus heel graag zouden willen, zouden zien is dat we een, een eerlijke vergoeding krijgen. En dan het liefst gebaseerd op uh, wat we doen. Dus niet uh, voor doosjes die we afleveren. Maar uh, als we bijvoorbeeld een uh, medicatiecheck uitvoeren. Dus dan gaan we bekijken, we kijken natuurlijk standaard of alles bij elkaar kan. Maar sommige mensen slikken zoveel medicijnen. moet je gewoon één keer in de zoveel tijd even goed bij uh, stilstaan. Als je daar een vergoeding voor zou krijgen of nou ja, dus meer inhoudelijk zouden we graag beloond willen worden. Ja, een soort abonnementsprijs per uh, patiënt per maand, zeg maar. Ja. ja, dat is misschien niet heel dat, dat is heel lastig hoor. En in detail weet ik ook natuurlijk niet wat de oplossing is. Um, maar um, in niet. ieder geval wat eerlijker. Dus alles wat je doet, dat je dat kan declareren. Net als ja. als de dokter een vrachtje weghaalt, dan mag hij dat ook declareren. Ja, dat... Dan kun je dus gewoon puur betalen voor wat we doen. En uh, dan wordt het alleen maar gestimuleerd om, om extra veel goede zorg te leveren. Oké. Okay. Uh, volgen er nog meer acties? Ik weet, vo uh, vorige week zijn jullie in Den Haag geweest, als ik me niet vergis. Ja, klopt. Uh, er waren gelukkig heel veel uh, apothekers. En uh, heeft de Tweede Kamer ook uh, goed gezien dat we daar aanwezig waren. Uh, ja, de Tweede Kamer is op zich wel uh, op onze hand. Maar minister Klink uh, wil vooralsnog niet uh, echt naar ze luisteren. Oh. Dus als uh, minister Klink uh, niet van plan is... Op om wat te gaan voor veranderen, dan zullen er wel uh, meer acties uh, komen, ben ik bang. Uh, we wachten nu nog heel eventjes af uh, wat zijn reactie is, verder. of hij misschien toch nog uh, ja, wat, uh, aan tafel, wat aanpassingen wil maken. Moeten we vrezen dat op een gegeven moment een bepaalde dag de apotheek allemaal dicht zijn? Of? Nou, ja, dat is natuurlijk wel een heel uiterste maatregel, hè? want uh, de apotheken zijn wat dat betreft niet echt actievoerders. Ja. En uh, op het laatste moment, dat is wel iets wat we voor het allerlaatst bewaren, dat ook de dupe daarvan wordt, want dat kan nooit de bedoeling zijn. Maar ja, ja we, dat is iets wat we, ja, dat zullen we moeten afwachten. Okay. Ik hoop het niet, laat ja, ik het zo en, zeggen. Ja, Een hen te verstaan dat er altijd een dienstapotheek is. Nou, dat sowieso. Ja. Het kan natuurlijk nooit zo zijn dat de patiënt zonder medicijnen komt te zitten. Oké. Okay. Mensen, dat waren mijn, mijn vragen. Ik weet niet of je verder nog wat kwijt wilt. Um, nou, ik, zou, ik vind het heel fijn dat ik op de radio misschien wat meer duidelijk heb kunnen maken. Um, soms hebben mensen toch nog een beetje het idee dat de apotheek inderdaad niet veel meer doet dan alleen de doosjes uh, uh, afleveren. Ik, uh, ik hoop dat de mensen zich realiseren dat ze met allerlei vragen en problemen ook gewoon bij ons terecht kunnen. En dat oh. wij veel meer voor ze kunnen dan dat ze zich misschien realiseren. Dus uh, ja. Oké. Okay. Dan wil ik ja. jou bedanken voor dit gesprek. Ja, graag en, gedaan. En uh, tot de volgende keer in de apotheek. Oké, okay. huh? jouw ja, is goed. Dat was Nancy Zonneveld van de apotheek uh, Meren die wat uitleg gaf. Stad Radio Almere.